Er is zojuist een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de Ringweg, de A10 West, richting Den Haag. Daar staat bij Amsterdam-Slotenvaart 2 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en harningsveld giessendam 4 kilometer. Rechte rijstok is hier afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Goedemorgen, luisteraars. Een hele smakelijke lunch toegewenst. U luistert naar Zandvoort Lunst. En. Uh... Schuim tegenover me zit mijn collega Dolly Tempierik. Dolly, goeiemiddag alweer. Hè? Ja, natuurlijk. Goedemiddag, Charles. En goedemiddag, luisteraars. En ook namens mij een hele smakelijke lunch. Hoe heb jij het allemaal ervaren vandaag, Dolly? Want jij was nog heel laat op pad. Je was nog laat op het strand ook, heb ik begrepen. Ja. Eh, om toen al. Want dit ja. heb ik allemaal niet meer meegekregen. Hè? Ja, nee. Het, het begon al uh, uh, in de verte te, te flitsen en te doen. En mm -hmm. uh, we wilden nog even Marco Termes een hart onder de riem steken, bij het paal en, uh, zitten. Met het paal zitten, ja. ja. Hij zat van 6 tot 12 en uh, we hadden een uh, leuke avond gehad. En we dachten van, nou, dan gaan we even bij Marco langs even, even aanmoedigen. Ja. Maar die, die, die was er al niet meer, want het uh, onweer kwam dusdanig dichtbij. En dat uh, ja, ja, was afgesproken ja, dat is met... Uh, ja, ja, ja. Als we lichtflitsen zien, dan gaan we als de bliksem eraf. Ja. Dus uh, ja, Marco was er al niet meer. Maar de volgende uh, gegadigde die de nacht zou gaan zitten... Die was al aanwezig. Dus nou ja, toen zijn we maar met een ploegje gebleven. Mm -hmm. En, uh, en is, hebben we hem, is die nog wel weer, uh, even goed weer opgegaan? Want dat heeft vanaf wel gesproken. He? Ja, hij is erop gegaan, ja. maar hij is uh, twee keer eraf geweest, ja. voor zover ik dan weet. Mm -hmm. uh, en ook twee keer weer erop gegaan. En uh, ja, of hij nou de hele nacht heeft uitgezeten, het lijkt mij niet. Want mm -hmm. het was natuurlijk toch wel. Ja, en wat, wat ik me ook afvraag is er dan s'nachts? Uh, ja, jullie waren natuurlijk, maar is er dan ook nog publiek? Ja, ja, kan. Moet, weet je niet natuurlijk. maat natuurlijk. Ja, dat weet ik niet mm -hmm. eigenlijk. Uh, het is wel zo dat de politie uh, regelmatig komt controleren of alles in orde is. En uh, er is ook een, uh, een Kate staat er beneden en daar heeft iemand de hondswacht. Ja. Dus die uh, let op dat alles uh, goed gaat en dat er geen gekke dingen gebeuren. Oké. Okay. Uh, en dan is er ook een heel nauw contact met, uh, uh, met Huigmolenaar en, en zijn zoon Bram. Die slaapt ook nu op het strand. Dus ja, de, de, ja ze zorgen echt al uh, dat er een goede backup is. Oké. Zo net trouwens op de nationale zender een hele, uh, ja, heel gedoe rond Parnassia. Je, oh. kent, je kent dat gedoe met... Uh, met voor die ALS-patiënt? Ja, ja. ja, die man, uh, die eigenaar van het strandpaviljoen, die is uh, ja, vreselijk bedreigd en uh, met de dood bedreigd. Ja. Die durft uh, s'nachts uh, nauwelijks meer in het donker het pad op naar boven. Ja. Uh, die zijn hele leven is eigenlijk getorpedeerd. Ja. En uh, ja, uh, Hij draagt het, zegt hij zelf nu de rest van zijn leven mee, wat een impact kan het hebben... Social media. Ja, als je, ja, en, ja, dat social media. En, en als, uh, als er ook langs elkaar heen gepraat wordt. Hè, wat in dat geval gebeurd is. Dat uh, ja. was gewoon uh, een, een ja, onbegrip volgens mij. Mm -hmm. Maar ik, ja, tuurlijk. Het is misschien een schoonheidsfoutje. En, en hij verdient er geen prijs mee, uiteraard. Maar hij is diep door het stof gegaan. En dan denk ik, ja, doodsbedreigingen. Ja. He, Hij heeft toch, om het goed te willen maken, 16.000 euro een dag ja. omzetten, geschonken aan... Ja. aan de ALS-stichting. Ja. ja, maar dat mag allemaal niet baten. Nee, nee. Maar ja, dat is inderdaad de, de tegenhanger van, of de nadeel ook meteen van de social media. Ja. Dat maar wat zijn er dan een hoop, hoop domme mensen eigenlijk? Ik kan het niet anders formuleren hoor. Als je zo, het is, het is toch niet proportioneel. Kijk dat je, dat je iemand verwijten maakt. Ja, maar maar dat, je, dat je hem met de dood gaat bedrijven. Nou, ja, dat, dat vind ik ook je buiten, niet hoor. Dat is heel erg hoor. Als je zoiets doet, dat is heel erg. Ja. En uh, dan denk ik, dan ben je geen snip voor je neus waard. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. We gaan uh, iets draaien wat uh, eigenlijk uh, uh, een, een ritmisch gevolg is van wat er vannacht gebeurd is. Luister maar. Als je het doet, door Dolly, want... Nee, hij doet het niet, maar er gaat verandering in komen. Let op. Ja. En je hoort het al regenen, hè? Ja, het is wel het goede liedje. Ja. Mr. Dan Vogelberg live. De Engelse versie van uh, Ritme van de Regen. Waarop de uh, heeft het ongetwijfeld. qua middel die al herkent. En voor de mensen die geen Engels uh, kennen. Nou, Rhythm of the Rain betekent gewoon. natuurlijk het ritme van de regen. Dolly krijgt van mij de zegen. God, <laughs> heb ik weer. <laughs> Wat ik toch niet een mazzel heb in mijn leven? Nou, het is hè? toch helemaal, helemaal geweldig, toch? Uh, eens even kijken hoor, wat, uh, hebben we nog speciale rubrieken uh, vandaag, Dolly? Nou, we, we hebben om half, twee, half één en om half twee, uiteraard, het regionale nieuws. Ja. En om kwart over één ga ik collega Joop van es bellen... om eens te beluisteren wat er allemaal uh, geweest aan, aan, allemaal aan evenementen geweest is het afgelopen weekend. Ja. En dan Heb... zal hij ongetwijfeld ons gaan vertellen over die prachtige parade van ja. de historische auto's. Wat, wat, wat betreft zijn contacten in dit weekend heb ik gehoord. Was het, ja. was het circuitje klein. Dus, <laughs> <laughs> dus, dus hij, heeft, hij heeft er niet veel moeite voor hoeven doen. Dat nee. wil ik eigenlijk zeggen. Okay, hij, okay. Heeft, hij heeft er zoveel meegemaakt. Ja, ja en we, en, ik vind het zo spannend. Ik zit gewoon te trillen hier op mijn kerk. Want het is gewoon zo spannend allemaal. Wat vind je allemaal zo spannend? Wat, nou, wat gebeurt is het Joop, of, ja, Oh, wat Joop gaat vertellen. Wat, ja, dat is ja, hartstikke spannend. Ja, ja, ja. Uh, weet je wat Hij ook, weet het ook zo smakelijk te vertellen allemaal. Nou, helemaal ja. goed. Uh, weet je wat ook een, uh, een leuke groep is trouwens? Uh, nee. met, tijdens de lunch. Uh, uh, heb je wel een jam op je brood? Nou, uh, het liefste heb ik marmelade eigenlijk. Ah, kijk. Nou, oh. Dat zijn de Love and Things die je gaat horen. Ik wil Twee uur lang bij ZFM Zandvoort. Zandvoortlunst met Charles Duijf. En Dolly Tempirik. Heet smakelijk allemaal. Ja, de mooie klanken van Herb, Elbert en de Tijuana-bras met... Uh, The Taste of Honey. En dat was ook een liedje wat de Beatles ooit hebben opgenomen. Ga ik zo even voor u opzoeken. Dat is een oudje al. Van een van de eerste LP's. Ik geloof Please Please Me waar die op staat. The Taste of Honey. Maar dan wordt het gezongen. dit was natuurlijk het instrumentale gedeelte luisteraars. Zoals dat met een duur woord heet. Eens even kijken wat ik voor u in petto heb. Heb ik nog wat in mijn petje? Ja hoor. Please help me. I'm falling. Dit is Henk Lokderlund. Look, Lynn, joy, look, Lynn. Please help me, I'm falling. descend close the door to temptation Voling is ook al een oudje, 60 jaar, denk ik, of 70 jaar. Nou, het zal wel ja. 60 jaar zijn, want ik kan dit me echt niet herinneren. Oké, okay. hey, Frank Boeien, die keer ook wel, hè? Nou, niet persoonlijk. Oh, <laughs> maar zijn muziek ken ik wel, ja, hoor. Ja, maar, ja ik maar, weet maar, wat je bedoelt. <coughs> ja, maar, maar daar is nog iets bijzonders te belden over Frank Boeien. Oh? Ja, die heeft opgetreden in, in Eibergen. In eibergen. in eibergen? Of eibergen? Eibergen. eibergen. Ook oh, met uh, korte ei. e -i bergen ja, toen, Maar ja. hij had eerst een soundcheck met, met de band. Dat gaat meestal zo. Als je, ja. ja. En, en toen is hij, heeft hij zich teruggetrokken met zijn bandleden in de, in de kleedkamer. En dat, oh. dat duurde nog een paar uur voordat ze op moesten. Ja. En toen heeft hij nogal een slok genomen. Toen was hij dronken toen hij ging optreden. Ach nee, dat ben ja, nee, ik niet. Ik vond het erg. En toen ja, is er nou, een hele hoop mensen zijn weggelopen. Oh, uh, en hij uh, kreeg ook nauwelijks uh, kreeg hij, uh, ja, een respons. Ja. Omdat ja, de manier waarop hij zijn uh, <coughs> liedjes liet horen. Ja, en het duidelijk had te merken dat, uh, ja, dat la... hij te veel op had. Het staat altijd bekend als een hele serieuze artiest. Die, ja. uh, en nu heel lallig. al uh, oh, wat en... erg. Ja, ja. ja, dat is niet erg professioneel, dat... hè, natuurlijk. Nee, Daar ja. had hij even op moeten letten. Ja, Kijk, en van en... André Hazers wisten we dat allemaal wel. En Herman Brood wist je ook wel. Dan was je al blij dat hij überhaupt kwam op zijn concert. Hmm. Maar... Ja. Ja, van Frank Boeien verwacht, verwacht je dat je inderdaad dat... niet. Nee, nee, nee, ben je wel teleurgesteld. Weet je, weet je wie er ook bij was? Nou? Linda. Oh. Ja, dat, was, dat is een van zijn vriendinnen, heb je nou ruzie mee natuurlijk. Ja, wat zal ze gehuild hebben, oh. die schat. Oh. Wat is er mee? Doen, ja, dat begrijp ik. Eerst dronken optreden in IJbergen. En uh, ja, dat kan niet uh, zo'n boeien. Dat boeit Linda nou niet meer natuurlijk. Nee, dat, dat gaat zo. Nou, en trouwens, dankzij onze vliegende... en tevens ook bruisende reporterluisteraars... Uh, kunnen wij u meedelen dat... Please help me, een Volling. En hit was in 1965 Dolly, Ja, zo lang geleden. 1965, ja. Willem ja. heeft het voor ons opgezocht. En, maar, dat, Toen was het net ziendelijk. Dat, dat, <laughs> nou ja... Ja, Dan begint het, het gezeik alweer. Hé, hey, luister, maar het dateert oorspronkelijk. Ja. ja. <laughs> Een paard in de gangen. <laughs> Een Het dateert, dateert van 1959. Zo lang geleden alweer. Ja, de, en toen was ja. ik er nog niet. Nee. nee. Ja. Yvonne, als je ook luistert, I could easily fall in love with you. Oftewel, ik kan zomaar van je gaan houden. Nou, dat deed je al lang, volgens mij. Uh, ja, heel <laughs> ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Ja luisteraars, hier volgt inderdaad, die meneer had helemaal gelijk. Het regio hij is toch altijd stipt op tijd hè, die man? Ja, dat is maar, die, ja, maar ik de moet toch wel s'ochtends om vijf uur op bellen dat hij op tijd zijn bed uitkomt. Dat moet ik nou wel doen. Ik bel hem oh. en ik om vijf uur op. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou ja, goed. Hij is in ieder geval goed voorbereid dan. Uh, dus inderdaad, lieve luisteraars, het regionale nieuws van maandag 31 augustus 2015. De politie heeft het afgelopen weekeinde 90 bezoekers van Mysteryland in Hoofddorp aangehouden. Een groot deel ervan werd gepakt wegens drugsbezit. Ondanks de aanhoudingen kijkt de politie terug op een goed verlopen evenement. Mysteryland was dit jaar voor het eerst tweedaags... De zaterdag was met 60.000 bezoekers uitverkocht en de zondag trok ongeveer 35.000 feestgangers. De politie zette onder meer bikers en motoragenten in tijdens het evenement. Twee busjes verzorgden het vervoer van verdachten. De politie had in principe geen taak op het evenemententerrein, maar de beveiliging hield daar toezicht. En bij aanhoudingen werden de verdachten overgedragen aan de politie. Vanaf komende maandag worden er... Uh, dat is vandaag, hè? Ja. <laughs> wat een bericht maak ik, maak ik. Vanaf vandaag worden er anderhalve week lang... verschillende asfalterings- en rioolwerkzaamheden uitgevoerd... op de N200 en de A200 tussen Amsterdam en Haarlem. Nou, U kunt zien wat, u dat, wat dat voor u betekent. Er staat een heel overzicht over de planning van de werkzaamheden... op dichtbij.nl.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 De stakingsactie geldt dan van 10 uur s ochtends tot 2 uur s middags. En de ambulances rukken dan alleen uit in spoedgevallen. Een 87-jarige Haarlemse is zaterdagmiddag in Schalkwijk... door twee jongens beroofd van haar tas. Dat meldt de politie. De hoogbejaarde vrouw liep rond 10 voor half zes met haar rollator over het voetpad aan het Madrid-plantsoen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 De intekenlijsten liggen bij vele winkeliers, visventers en strandpaviljoens in Zandvoort... en andere kustgemeenten zoals Noordwijk en Katwijk. Een digitale handtekening zetten kan ook via www.petities24.com... slash verzetwindmolens. Dan tot zover het regionale nieuws. Dat het weer bij van Zandvoort met Dolly Tempierk. Tempjurk. Hey, we hebben geen muziekje meer. De weersverwachting voor vandaag in de regio Zandvoort. Nou, u zult het wel al gezien hebben als u vandaag al naar buiten heeft gekeken. Het is bewolkt en dat blijft het ook. En in de middag kunnen we zelfs een paar buien gaan verwachten. Er is een zwakke tot matige veranderlijke wind. De maximale temperatuur in Zandvoort gaat oplopen naar 20 graden. En de vooruitzichten melden dat na maandag... meerdere dagen lichtwisselvallig en vrij koel cool weer komt... met wind uit noordelijke richtingen. En dan is dit het weerbericht volgens Lex van der Hoorn van Meteo Zandvoort. nodig.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 En niemand anders, als je weg met twijfels is bezaaid. Weer alsjeblieft, dat voor mij om niet.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 yeah, yeah. Koen Wouters was dat natuurlijk de groep. Clouseau, zie me graag. Ik heb je nodig. Nou, Koen, dat weten we er ook weer, jongen. Uh, we gaan eens even kijken naar een nummertje van de Bee Gees. IO. kent u het nog? Ja, leuker al die gouden oude nummers. Dit waren natuurlijk de Bee Gees met het repertoire, wat u eigenlijk niet van ze, van ze verwent bent. is oud. En, uh, vandaag luisteraars starten Jeroen Pauw en uh, ook uh, Matthijs van Nieuwkerk weer met hun uh, programma's. Jeroen natuurlijk met het programma Pauw en uh, de mooie talkshow en uh, Matthijs van Nieuwkerk met de, de, de wereld draait door. En wat nou zo leuk is door, ik ben erbij vanavond. Ja, ik, oh maar je kan mij weer wegdragen. Ik heb toen al zo verschrikkelijk gelachen dat ik jullie met z'n tweeën constant <laughs> in beeld zag. Nou, Maar dat gaat vanavond dus weer gebeuren. Nou, dat weet ik niet. Dat, dat hangt ervan af. Kijk, jongs, of je die plaats kan... Uh, nou ja, je moet heel, heel erg per zijn. Want, want ja. uh, uh, er is natuurlijk veel publiek. En ze willen allemaal natuurlijk graag... In beeld. <laughs> nou ja, ze willen op een leuke plek zitten in ieder ja. geval. Ja. En als je dus... laat bent, ja, dan, dan loop je ook nog het risico dat je boven moet zitten. Dat weten de mensen niet. Maar er is ook een bovenverdieping. Oh. En nou, een soort balkon is dat. En, ja. en dan kijk je dus wel gewoon uh, de, de zaal in. Zeg maar, wat allemaal gebeurt. Maar ja. je komt natuurlijk nooit van zijn never nooit in beeld dan. Nee, uh, nee. Oké. <laughs> Oh, dat, nou, dat is ja. ook leuk om te horen. Want dat, ik denk dat heel, heel weinig luisteraars dat weten. Ja, dat, je dan, uh, ja. dat daar op een balkon ook mensen zitten. Ja. Maar ik meld het ja. niet zomaar. Want we hebben hier natuurlijk in Zandvoort ook... Zandvoort draait door. En dat niet ja. allemaal aankomende vrijdag. Ja, de zomervakanties zitten weer op voor Zandvoort draait door. En uh, we hebben vrijdag enorm veel leuke gasten. Ik moet je trouwens ook nog even helpen me herinneren... interne mededeling over dat programma. Oh. Dat vergeet ik steeds. Okay. Maar in ieder geval... Uh, onze Marco Termes, die, ja. uh, die is hier. Die gaat vertellen over zijn nieuwe boek wat eraan zit te komen. Uh, het boek wat hij net heeft uitgegeven. Nou ja, en over van alles en nog wat die man is zo veelzijdig. En die heeft zoveel te vertellen. Het is een heerlijke filosoof. Ja. Dus ja, daar kan je uren mee bomen. Ja. En uh, Noortje Müller is onze gasten. Want ook daar gaat het seizoen weer beginnen. Van het open podium. Uh -huh. En, uh, maar is het, uh, die gaat hij ook live zingen ofzo? of zo? Nee, nee, Noortje organiseert dat. En die gaat okay. ons dus weer eventjes voorbereiden op het nieuwe seizoen van hmm. het uh, podium in het Zandvoortsmuseum. Uh, komen er wel uh, uh, uh, artiesten die komen zingen of nog niet? Nou, dat wil ik net vertellen. Oh. Uh, uh, er komt er minstens één en maximaal 48. En alles daartussen oh. is mogelijk. Want het, um, het Zandvoortsmannenkoor heeft vrijdagavond op 4 uh, september een optreden in het Zandvoortsmuseum. Ja. En daar komen zij ons een voorproefje van brengen. Maar hoeveel mannen er gaan komen, nou dat weet ik nog niet. Maar dat wil ik wel graag weten natuurlijk. Man, man, man, man, Wat een organisatie, Ja, jongen, jongen, jongen. Het weet allemaal Ja, jongen, jongen, jongen, man, man, man. Ja, man, man, man, man, man, man, man, man. 48 keer dan, hè? Man, man, man, man, man. nou ja, goed. Maakt niet uit. Maar het belooft weer een hele leuke uitzending te worden. Leuk. Ja, toch? Ja, zeker weten. En eventjes een zakelijke mededeling aan Ruud Jansen. Ruud, jij moet natuurlijk morgen het lunchprogramma verzorgen. Want ik doe dat dan vrijdag voor jou. Dus dan ik, ik weet niet of Ruud meeluistert, maar even ter, ter herinnering. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. <laughs> dus morgen luisteraars uh, Ruud Jansen, woensdag uh, Ruud Jansen, uh, donderdag Ruud Jansen en uh, vrijdag Charles en uh, dan ben jij er niet door, dan doe ik het met toets Spaans geloof ik, hè? Ja. Vrijdags, is, ja. ja, vrijdags is toet. Ja. ja. Dus vrijdag een toetje voor mij, luisteraars. <laughs> en uh, nou ja, uh, uh, dat gezellige programma Zandvoort draait door. Dat komt er weer aan. Uh, aankomende vrijdag de aftrap om vijf uur. Dus uh, ik zou zeggen massaal luisteren. Toch? Zeker weten. Het ja. is een, echt een enig programma. Tenminste vind ik. Oké, okay. hey, uh, we gaan eventjes een beetje jazzy. Vind je dat? Uh, is dat wat? Oh, heerlijk. Ja, ik ja, ben gek op jazz. Oké, okay, nou, ik ook. Daar gaat hij dan. Mooi. Uh, Arab uh. Medley van uh, Avishai Cohen. Oh, dat is al een goede naam. Ja. <laughs> Arabische jazz was dat, eh, Dolly? Ik vond dit waanzinnig mooi. Ja, leuk, hè? Oh, ik hou hier zo van. Van die mooie... Uh, uh, hoe noem je dat nou ook weer? Dat, dat uh, stijlen uh, door elkaar heen lopen. Dus ja. jazz met dat Arabische. Maar je hebt wel meer soorten muziek. Hè? Zoals met flamenco wordt dat ook steeds vaker. Mm -hmm. Daar komt ook of een jazzy sfeer aan. Of Zuid-Amerikaans wordt toegevoegd. Of, uh, dat vind ik zo geweldig vaak. Ja. Dit, dit was ook weer prachtig. Leuk, okay. hè? Ja. Uh, en we gaan een, een nummertje draaien. Ik denk ter afsluiting van het eerste uur. Want ik kijk op mijn klokje. Ja. Nou, misschien dat we er nog een uh, kunnen draaien. Het is niet ja. zo'n erg lang liedje, dit. Uh, het wordt uh, gezongen door uh, Brian Highland. Ja. <laughs> <laughs> Brian Highland. Met, uh, ja, die heeft het erover dat uh, duifje op een babyfeest. Nou, leuk. Ja. Ja, Dolly wil ik zojuist draaien, die Arabische muziek, dat heet Arabic Mala, volgens onze collega Willem Bruist. En het komt steeds meer in, en Willem heeft er ook van genoten, dus er zijn er al twee. Ik weet niet hoeveel mensen er... <lacht> er nou, <lacht> nou, ik nou denk drie, dat... drie, want ik heb ook meegenoten. Ja, dus dat... en, en ik denk dat mijn moeder ook meeluistert, en die houdt hier ook van, dus ja. dat, er weer een erbij. Oké. Okay. Ja, het gaat, gaat goed zo, hè? Dat gaat helemaal ja, goed. Ja, het gaat goed komen met ons programma. En, en zou jij met mij mij, Ja, waar ga ik met <lacht> jou naartoe? Zou jij met mij, na... <lacht> ja, ik met met naar, mij naar de maan willen vliegen? Ja, als met je, de je de me maand? wel heel goed vasthoudt, hoor. Want uh, ik ben zo weg. <lacht> <Hey>. <lacht> Doris zingt het vandaag. Doris D. Oh, wat leuk dat ze wilde komen. Ja. Lief, hè? Elke dag. Ja. Let me see what spring is like. sing forevermore You are all I long for All I worship and adore In other words maar zeker luisteraars naar het Niels toe. Onontkoopbaar is dat. En uh, Daarna natuurlijk een stukje cabaret, want dat bent u van ons gewend. Dat is, uh, zoals dat heet, de format van Zandvoort Lunsten. Eet smakelijk als je nog moet lunsen en heb je al gelunst. Nou, nog een hele goede opkomst. We gaan er zo eventjes uit over 15 seconden, 14, 13... En voor het Niels reclame. Tot zo.